8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goedenavond, de Radio 1 Sportzomer dendert door tot 23 uur. Ja, de vrienden van de avond zijn Joep Schreuder, Marcel Reuzer en Luc Mulder. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser.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 Een speciaal bankenteam onderzoekt de mogelijke bankfraude in Nederland. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zegt dat het team vandaag aan de slag is gegaan... na alarmerende berichten uit de Verenigde Staten dat cybercriminelen hun slag willen slaan. Zou het gemunt hebben op zakelijke rekeningen over de hele wereld? In totaal zouden ze tussen de 60 miljoen en de 2 miljard hebben willen stelen... van rekeninghouders van minstens 60 banken, waaronder twee banken in Nederland. Of er al geld is afgeschreven van zakelijke rekeningen in Nederland is onbekend. Het bankenteam bestaat uit politie, Openbaar Ministerie... de Nederlandse Bank en de banken zelf. Twintig vestigingen van kaarten- en cadeauwinkelketen Expo zijn failliet. Zo'n 70 medewerkers verliezen daardoor hun baan. Volgens de curator deed de economische crisis de winkels de das om. 26 winkels van franchises van Expo die vallen buiten het faillissement... en zetten hun activiteiten gewoon door. Krijgt u nog wat weer. Vannacht bewolkt. Ook morgen is bewolking en wat regen. In de middag af en toe zon. En het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden van het land. Donderdag met 25 graden zomerswarm. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Bent u IT'er of computergebruiker? En zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. Computerboek.nl. Compleet en snel.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nou, met uh, Joep Schreuder over Oekraïnse taxichauffeuses in bloemetjesjurk. En Marcel Reuze, die ziet het Nederlands voetbal uit elkaar vallen. Hoe hoog liepen de emoties op bij Luc Mulder tijdens het Breivik-proces? En natuurlijk Wimbledon. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, Robin Haasen is in het mannetoernooi gekoppeld... aan de als negende geplaatste Argentijn, Juan Martín Del Potro. Haase verloor de eerste, won de tweede. Hoe is het met de derde, Mark Balser? De derde set heeft hij inmiddels verloren. Dood en dood, zonde. 6-6, het werd dus een tiebreak. Ja, en in die tiebreak, eigenlijk zoals in de hele partij, doet Hazen niet zo heel veel fout. Hij speelt een goede tiebreak, komt 3-2 achter. Tot dan toe allemaal op service. Ja, en dan een geweldige return van Del Potro op de voeten van Hazen. Hij had geen tijd meer om ruimte te maken om die bal goed terug te slaan. Het werd 4-2. Ja, Del Potro ging er overheen met een ace. En ze veerde nog een keer een goede harde service met een voor-end eroverheen. Misschien één puntje, het laatste puntje die tiebreak, dat Hazen een beetje matige volle sloeg, dat hij zichzelf kan verwijten, maar hij zit er zo dichtbij, en, en, en de verschillen zijn zo klein, zoals in de hele partij al, ja, en dan verliest hij zomaar de tiebreak met 7-3, en zal hij zich aflopen op het bankje, misschien afvragen, ja, wat deed ik nou eigenlijk fout, nou, hij doet niet zo weinig fout, het was gewoon een hele goede tiebreak van Juan Martín Del Potro, ja, en dat is toch een tik hoor, die je dan krijgt, zo goed spelen, en dan toch zo'n derde set verliezen, 2-1 achter in sets komen, ja, dat werkt door in het begin van de vierde set, en dat zie je ook bij Robin Hazen, hij heeft meteen meteen service ingeleverd aan het begin van die vierde set. Beetje onnodig, een beetje freewheelend. Even, ja, misschien wat concentratieverlies, ietsje losser. Niet helemaal de focus. Ja, dan levert hij meteen zijn service in, want de Potro die klapt er meteen bovenop. Ja, haast dus op een 1-0 achterstand aan het begin van de vierde set. Kijk dus tegen een breke achterstand aan. Het wordt een ontzettend moeilijk verhaal voor de Nederlander... om dit nog om te buigen. Um, ja, en zoals gezegd, het gaat natuurlijk op een gegeven moment ook in je kopje zitten. He, je vraagt jezelf af, hoe kan dit in hemelsnaam? Ik speel zo goed, je wacht... Op op de foutjes die je tegenstander maakt. Ja, en die foutjes maakt Del Potro bijna niet... en daardoor staat hij nu een breek achter en 2-1 in sets achter. Cybercriminelen hebben geprobeerd miljoenen van rekeningen... bij Nederlandse banken af te schrijven. Dat zijn dan vooral bedrijven. Het bankenteam, dat bestaat uit politie, openbaar ministerie... de Nederlandse bank en de banken, onderzoekt de zaak. Het gaat om fraudeurs die wereldwijd actief waren... en in totaal tussen de 60 miljoen en 2 miljard euro probeerden te stelen. Internetbeveiligingsbedrijf McAfee ontdekte de fraude. Ja, Wim van Kampen is van McAfee. Um, meneer van Kampen, goedenavond. Hoe gingen die cybercriminelen te werk? Goedenavond. De cybercriminelen die zorgen ervoor dat er molware geïnstalleerd wordt op de pc van de eindgebruiker. Deze molware kan er vervolgens voor zorgen dat van afstand de pc uitgelezen en bestuurd kan worden. Malware, dat is een soort software? die. Kwaadlijke software. Kwaadlijke software, ja. ja. ja. Vervolgens als een gebruiker inlogt op zijn telebankieren applicatie, werd er informatie verzameld. Aan de hand daarvan werd geanalyseerd of de persoon in kwestie een interessant, of bedrijf in kwestie een interessant target is. Doelwit is voor deze actie. En in vervolgssessies werd er daarna informatie verzameld... waarna volledig onzichtbaar voor de eindgebruiker de transacties plaatsvonden. Ja. Naar een account waar de, ja, waar de crimineel bij kan. En ook zonder dat je ingelogd was, werd er dan geld van je rekening afgeschreven? Ja, dus bij het inlogproces, en dat is ook wat de gebruiker kan zien, gebeurt er iets anders dan wat je normaal zou verwachten, wat je normaal ziet. En daarvan werd gebruik gemaakt om informatie te verzamelen tot aan pincode toe, ja. uh, waardoor transacties geïnitieerd konden worden. Nou uh, zijn er steeds meer mensen die internetbankieren, het is helemaal niet meer zo bijzonder, maar wat maakt deze zaak dan wel zo bijzonder? Dat er uh, veel pogingen gedaan worden op diefstal is inderdaad gangbaar, om het zo maar te zeggen. Wat hier bijzonder aan is, is het niveau van automatisering waardoor er geen menselijke interactie meer was aan de aanvallerkant. En dat zorgde dus voor dat je het heel grootschalig kunt inzetten... met heel veel doelwitten. En het andere stukje wat hier opmerkelijk aan is... is dat er een manier gevonden is om in bepaalde gevallen... de authenticatie met bijvoorbeeld de smart en de en de bankpas... om die te omzeilen. Mm, dus die... En dat is ook een, een belangrijk punt. Die hadden ze dus niet nodig. Uh, wat voor bedragen uh, werden werd er afgeschreven? Er werd gekeken naar hoeveel er op de rekening staat. En afhankelijk van de balans van de rekening werd er gekozen voor een bedrag. Uh, in Nederland hebben we het gemiddelde gezien van ongeveer 5000 euro. Uh, dit is bewust op deze manier ingestoken om ervoor te zorgen... dat fraudedetectiesoftware minder, uh, minder snel in zou grijpen... omdat het een verdachte transactie is. Die gaat bij bedrijven pas af als er bedra bedragen boven de 5000 worden afgeschreven? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hè, dat het voor iedere bank... Geldt daar een andere limiet voor en voor iedere account. Dus daar is heel zorgvuldig naar gekeken om het ja, onder de radar te houden. Hoeveel geld hebben ze buitgemaakt? Wat, dat weten wij niet. Wij hebben alleen kunnen zien wat er aan transacties aangeboden is aan de bank... en dus door de bank transactiesysteem ook geaccepteerd. Hoeveel daarvan vervolgens door uh, het fraudedetectsysteem van de bank alsnog tegengehouden is... dat kunnen wij niet zien dat is aan de, aan de banken om dat te beoordelen... De andere vraag die er is, wij hebben één computer waar we toegang toe hebben gekregen. Uh, het totale netwerk van criminelen hier gebruikte naar ons inzicht zo'n 60 van deze computers. En we hebben dus maar de data van één computer kunnen zien. Ja. Vandaar ook het grote bereik in, in bedragen, wat, uh, wat u net noemde. Ja, dus het zou, het zou een vrij grote zaak kunnen worden. Nog? Ja, hm. absoluut. Uh, u noemde uh, Nederlandse banken. Uh, waar, ze ze, waar, waar ze hebben toegeslagen? Over welke banken gaat het dan? Die informatie kan ik u niet geven. En dat is ook standaard gebruik in de beveiligingswereld... om heel confidentieel om te gaan met dit soort van informatie. Hmm. Um, even um, als laatste vraag. Wat, wat, wat kunnen bedrijven eigenlijk doen tegen dit soort fraude? Want het klinkt alsof, uh, alsof als er lage bedragen worden afgeboekt... Afgebo dat er helemaal geen belletje gaat rinkelen bedrijven als voor consumenten geldt eigenlijk hetzelfde advies. En dat is ook advies wat ons overigens door de banken gegeven wordt. Dat is zorgen voor dat je pc helemaal up-to-date is met de laatste updates. Zorg voor dat je effectieve anti malware software hebt. En het meest belangrijke, let op als er iets raars, onverwachts gebeurt... bij het gebruik van een telebankier applicatie. En informeer dan de bank dat je iets raars ziet. Oké, okay, over het onderzoek naar uh, de bankfraude. Dus Wim van Kampen van McAfee, dank u wel. Dit is de Radio 1 Sponsoren. Die herkennen dit nummer. 1984, dus dat zegt ook meteen wel wat. <laughs> Nick Kershaw, de riddle. Dat wordt later wel verklaard, denk ik. Robin Haarsen uh, heeft het moeilijk tegen uh, Del Potro. Maar als hij van de baan stapt, of zou hij het al weten... is er wel goed nieuws wat betreft de spelen, Mark Brasser? Ja, inderdaad. Hij mag naar de Olympische Spelen. Nou wist hij dat al dat dat in zijn single mocht. Maar hij mag ook met het dubbel. Tenminste, de, tennisbond, de Nederlandse Tennisbond heeft hem voorgedragen... om samen met Jean-Julien Royer naar, naar Londen te gaan. Om te gaan dubbelen daar. Het moet officieel nog door, door NOC en NSF worden goedgekeurd. Maar het feit dat de Tennisbond ze, ze voordraagt... er zal achter de schermen wel wat contact zijn geweest met NOC en NSF. Van maakt dit kans? Heeft dit zin? Dus eigenlijk kun je ervan uitgaan dat Robin Haase samen met Royer... daarheen gaan inderdaad, ja. Ja, leuk. Hoe doet hij het nu? Nou ja, hij staat nog steeds een, een, een break achter uh, Del Potro. Die heeft net zijn service game uh, gewonnen. Staat op een uh, 3-1 voorsprong. Ja, het wordt een, een lastig verhaal voor, uh, voor Hazen. Del Potro uh, haalt zijn service games redelijk makkelijk binnen. Ja, en als de Argentijn dit niveau vasthoudt... als hij gewoon goed blijft serveren... ja, dan moet die ene break in deze vierde set... Uh, moet genoeg zijn voor hem om uh, de tweede ronde te bereiken. Jammer van die vroege break. Het is natuurlijk nog niet gedaan. Ik denk alleen niet dat Hazen nog één keer de rug kan rechten. Dat hij nog één keer terug kan breken. Terug kan komen in deze partij. 3-1 dus in het voordeel... Van van Del Potro naar Argentijn Leidt met 2-1 in sets. Goed, we gaan uh, een rondje maken aan uh, de tafel. En als u op de webcam kijkt, dan ziet u dat het uh, volle bak is. Zoals een cameraploeg van de collega's van de tv van de sportschomer. Die komen natuurlijk voor Herman. Ja, nu is een keertje niet voor, <laughs> ja, voor de top 5 van morgen. Uh, een keer niet voor Joep Schreuder. Denk je een keer een avond zonder camera te zijn, krijg je weer een camera op je nek? Het is wel heel leuk, want de geluidsman die erbij is, Paul... Ja. Die, die, die heb ik vorige week natuurlijk nog gezien. Want toen uh, zijn we drie weken samen door Oekraïne gereisd. Dus, ja. je bent, uh, hoe lang ben je geweest in Oekraïne? Ja, zo'n twintig, twintig dagen geloof ik. En daarvoor, met de loting bijvoorbeeld, zijn we ook een week in Kiev geweest... om wat verhalen te maken over hoe het er in Oekraïne aan toe gaat. Ja. Hoe gaat het er in Oekraïne aan toe? Nou, nou, heel veel clichés komen uit van wat je, wat je leest. Eén ding niet... En dat de is? vogels sluiten, dat klinkt misschien een beetje raar... maar ik weet niet. We het niet, net over Nick ja. Kershaw, 1984... Oh, Dan keken wij toch naar het journaal met Rien Huizing... en hadden we toch over de Sovjet-Unie? Ja. Over Kiev, mm. kou, SS-20, kruisraketten. Mm. Ja. En nu over die vogels? Ja, ja nou, op een ja. of andere manier dacht ik van... Uh, ja, daar, daar is het koud, daar is het goud, daar zijn geen vogels... Daar, daar zijn alleen maar soldaten. En dan zie je in wedstrijden alleen maar militairen enzovoort. Dus dan fluiten geen vogeltjes, maar die bleken daar gewoon helemaal te fluiten. Geen nou, enkel probleem. Maar weet je dat ik ook in Kiev ben geweest? Uh, dat was kort, kort na de Chernobyl-ramp. Ja. Toen ben ik daar ook geweest. En toen zei een journalist daar ter plekke, die zegt, valt jou niks op? Dan zei ik, nee, zegt hij... Er zijn hier geen vogels. <laughs> en toen, echt waar? Er gebeurd. Toen waren ze er echt niet. Nou ja, het is zo bij We waren allemaal dood? Nog, ja, we wilden nog naar Tsjernobyl. Natuurlijk maar 100, 140 kilometer van Kiev. Ja, dus het is wel een beetje hersteld, wat ja. de natuur betreft. Ja. Eh, concludeer ik nu. Maar het gaat dan. ook inderdaad om het beeld wat wij van Oekraïne hadden. En bijvoorbeeld dat het, dat het gruwelijk heet was. Ja, dat dacht nou, dat, dat, dat had niet veel, heel veel mensen verwacht. Ook, ja. ook niet is de stof van... Uh, Een stuk of 16 ook niet. Nee. Nee. Ja. Uh, Luc Mulder, jij bent ook terug in Nederland. Want jij uh, volgde de afgelopen tijd het, uh, het proces uh, uh, tegen Anders Breivik. De, de Noorse massamoordenaar. Jij zat... Uh, ja, hoe lang heb je gezeten in Oslo elke dag? Ik uh, heb uiteindelijk van de tien weken zeven weken uh, elke dag uh, in de rechtszaal gezeten. En uh, nu ben je hier. Uh, moet je dan afkikken? Ja, ik uh, ik ben uh, ik ben vanochtend eigenlijk pas teruggekomen, dus ik zit ik zit nog helemaal uh, met mijn hoofd erbij. Maar de nabeschouwingen en zo, het, het, loopt nog, het is nog niet voorbij. De, de uitspraak moet nog komen, dus er is nog genoeg uh, om mij, uh, mijn geest bezig te houden. En dan ga je terug ook voor als die uitspraak komt? Ik uh, ben wel, al is het maar voor mezelf. Uh, ik heb nu niet zoveel meegemaakt. Ik wil die laatste, laatste dag ook meemaken. En je wil je twitteraars natuurlijk ook niet teleurstellen. Hè? Want jij, jij hebt ontzettend veel getwitterd uit de, uit de, uit de rechtszaal. Ja, ik heb, uh, ik heb het laatst eens nagegaan. Ik heb volgens mij bijna... 3500 tweets de wereld ingezonden. Oh, ja, nou. Dus uh, ja, die, die, mijn fans kan ik niet teleurstellen. Nee, zeker niet. Ben je nog een beetje in balans? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het, het, het hakt er wel in. Het is, uh, het, nou, de laatste paar weken was, uh, was het allemaal wat technischer. Maar de eerste weken met al die verschrikkelijke verhalen. En uh, nou, vooral ook hoe hij uh, vertelt over wat hij daar allemaal aangericht heeft. Dat is. Nou, dat gaat echt. Dat kan, dat, gaat, dat kan je niet aan. Dat gaat echt kippenvel op het ruggetje zit je achter je laptopje uh, mm. te, te rammen. En dan maar hopen dat je er niet te veel aan gaat denken en het lekker uh, weg kan typen. Ja. Maar ja, nee, ik, ik heb wel een paar nachten slecht geslapen. Zeker toen al die gruwelijke details naar boven kwamen. Ja. Ja. Nou ja, goed, later op de avond uh, graag jouw indruk ook uh, van hem natuurlijk. Marcel Reus is ook terug. Ja. Yeah je was hier een nu bij de weer. Ja, dus, uh, zo gaat dat. Hè? Je komt niet van me af. Als ik helemaal ben, dan ga ik niet meer weg. Hoor. Nee, maar dat willen we ook niet, hoor. Uh, zeg even het laatste nieuws met betrekking tot het Nederlands Elftal. Uh, uh, jij vindt dat het Nederlands Elftal in tweeën wordt gespleit. Min of meer. Ik ja, kan het als, gesprekje als, uh, en al, al, al pratend. Ja, je raakt er toch niet over uitgesproken. En zolang er niks vanuit het Nederlands Elftal zelf komt... wat er nou eind gebeurd is... ga je toch, uh, ga je toch uh, uh, gissen... En ik dacht van, uh, nou ja, ik kom in ieder geval dat er geen leiderschap wa was. En dat je, als het klopt wat vanochtend in de Telegraaf stond, dat uh, uh, Van de Vaart uh, eruit wordt geknikkerd en hun te laag. Verjonging, dat kan natuurlijk gewoon verjonging zijn. Ja, dat is natuurlijk onzin, verjonging. Die jongens hm. hebben je kaart nodig. Als je tenminste naar Brazilië hm. wilt. Dus je kunt niet in één keer alle jonge, alle oudere mensen... Waarom zou je Van de Vaart eruit gooien dan? Om te, negen, om, te, om te verjongen. Ja. Die is 29, dus een topspeler. Maar, maar hoeveel van die verhalen hebben we nou gelezen de afgelopen dagen? Die, die, die moet eruit en die moet blijven. Nee, het gaat niet over die moet... Ja, ik neem aan dat de Telegraaf een bron heeft... Waar, dat, het, dat het ergens op gestoeld is. Ja. En uh, ik neem ook aan dat het... Ja, nou ja, dat het betrouwbaar is, weet ik niet. Maar als, het, als dit waar is, dan, dan komt er een tweeleding. ik niet, ben ik niet voor. Ik snap ook niet dat er uh, niet iets komt uit de hoek van de KNVB... Dat ze zeggen, van we gaan door met Van Marwijk of we stoppen. Nou, ze, ze, de eerste juli, gesprekken zijn geweest... en half juli komt er duidelijkheid over. Heeft de ja, maar waarom het dan zet. half juli? Wat moet je nou dan, ja, dan ja, nog doen? Ze zijn, ze zijn aan het evalueren. Er zijn gesprekken met her en der, met mensen aan het voeren. Ik bedoel, dat ze dat zorgvuldig doen, dat is toch wel te begrijpen? Ja, maar wat valt hier of nou niet zo niet zo zorgvuldig te aan te doen dan? Drie gespeeld, nul punten, gezichtsverlies. Ik bedoel, noem mij één vak of baan of wat er... als je zo slecht presteert dat je kunt blijven. Noem er eens één dan. Uh, ja. In de bankenwereld? Ja, nou ja... Ja, die, als je zelf bepaalt of je mag blijven. Ja. Ja. Maar ik ken verder, en zeker in zo'n emotioneel geladen uh, wereld als de voetbalwereld. Ik roep dat echt niet snel dat iemand weg moet. Maar dit is natuurlijk echt. Ik zie geen enkele reden, uh, geen enkele basis waarop hij kan blijven. Hm. Ben je dan de enige? Dat weet ik niet. Er, er, er zijn allerlei. Nou, Joep? Nee, hij is niet de enige. Maar er zijn ook andere theorieën. Nee, hoor, kijk, hoe kijk jij er tegenaan persoonlijk? Nou, ik zit ergens anders mee. Oh. En al een hele tijd. En dat is dat ik natuurlijk niet te veel kan vloeken in, eigen, in, in de eigen kerk. Maar waar ik toch langzamerhand wel een beetje een, een, een punthoofd van krijg... is het feit dat wij er nu over praten. En dat tijdens dat EK, ik zover ik heb begrepen... er bijna geen nieuws naar buiten komt. Mm -hmm. Terwijl er toch uh, tientallen gerenommeerde journalisten... zowel bij de NOS als bij de kranten als bij RTL of wie dan ook... er bovenop zitten, maar er blijkbaar niets naar buiten komt. Of niets wordt gezegd en wel na afloop. En dat brengt mij toch wel een beetje bij dat ik uh, al wel vaker heb genoemd... dat de sportjournalistiek slechts een neefje is van de echte journalistiek. En met wat er de afgelopen maand gebeurd is... bewijst dat uh, des te meer dat dat het geval is. Maar, maar is er dan wel wat gebeurd? <lacht> dat is een goede vraag. Nou, het, is natuurlijk, het is gewoon niet juist ook niet voor de kijker of de lezer of de luisteraar... om na afloop, als Nederland terug is, om dan nog eens te gaan praten... van ja, ik had het wel zo gedacht. En we hebben wel iets gemerkt, maar we hebben het nooit gezegd. Hmm. En uh, ja, dan gaat het misschien veel over journalistiek. En, uh, maar het is iets wel wat, dat, dat baart pas zorgen, Robert. Ja, maar want jij, want ja, maar, dat is geen journalistiek meer wat we aan het doen zijn. Ja, maar jij zat er toch zelf? Nee, ik zat er niet. Maar dat doet er ook niet toe, hè. Of ik daar zat, of iemand anders. Ik wil discussie los van namen hebben. Maar heeft het te maken, dan, dan heeft het dus te maken met, met de, de banden tussen bepaalde spelers... of bepaalde trainers met de journalistiek. Alles is zo dichtgetimmerd. Nou ja, is met voorlichters enzovoorts. Die, dat, dat is, dus het is ook tegelijkertijd een compliment aan in dit geval een Kees Jansma. Die blijkbaar alles controleert. En zo goed controleert dat verhalen niet naar buiten komen. Of niet naar buiten kunnen komen. Of dat de verhalen worden van een olifant wordt gemaakt natuurlijk. Dat zou Als je het zo dat dicht houdt, dan ja. wordt al het klein kleine grut vanzelf groot. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Misschien moet het wel een goed nieuwsshow zijn wat daar vandaan komt. Ja, maar op. ik dacht dat wij journalisten waren zonder dat ik de school van de journalistiek heb gedaan. <laughs> maar dat, wij, dat we dat doen om te onderzoeken, als er iets is, als we iets signaleren, dat we dat laten weten. Ja. Maar misschien is de vraag van Luc wel heel erg. Ja. Vanmorgen toch ook een stuk in de, in de Volkskrant. Ja. Het is allemaal ongenuanceerd wat er nu naar buiten komt, zonder enige bron. Mm -hmm. Nee, maar wat zijn de feiten nou Nou, ja, dat is precies wat ik zeg. En wat, heeft, wat zijn de feiten? Wat, nou, wat zijn de, feiten? We, hebben nou, de feiten? we hebben slecht gespeeld, we zijn vroeg uitgeschakeld... en we zijn niet blij. Nee, Maar we, zijn, we hebben niet slecht gespeeld. We hebben, we hebben, kijk, er is een ondergrens hoe je kunt spelen. En daar zaten wij ver onder. En dan moet er iets in dat team zijn. Die jongens hebben ook eergevoel. Heb, er is, er is eh, misschien sluit ik wel een beetje aan wat Joep zegt. Er is hier ook geen schuldige aan te wijzen. Dat is ook gewoon verder hoe die wereld nu in elkaar zit met die gekten. Met elke dag een praatprogramma. Twee praatprogramma's die onderling weer een wedstrijd houden over... En, en ik, ik, ik haak af. Ik bedoel, het is gewoon een totale snelkookpan. En dat juist in het voetbal zie je dat ze naar buiten komen hoe erg het allemaal is. Het dus is vergelijkbaar met de politiek, als daar een scheet gelaten wordt, wordt er ook drie keer versterkt. Dus... Ja, ja. Ja. Maar het feit is dat je ondergepresteerd hebt en zodanig ondergepresteerd dat dat gewoon niet kan. Nou ja, en Oranje ligt eruit, en dus is het niet meer leuk als er twee praatprogramma's zijn. Dat is natuurlijk ook de reden. Je ligt eruit, dus het toernooi is niet meer leuk. Nee, het is nee. Ten, niet meer leuk. tenzij er nog over Oranje wordt gepraat. Of, of dingen worden gesuggereerd. Ja, ja. Toch? Ja, dat gebeurt ook. Kees Jansbeek is werk gewoon goed gedaan. Ja. ja. Maar dat is aan dat is de, de, de pers e voorlichten. Ja. Ja. Ja. Ja. Aan de ene kant. Ja. Want aan de andere kant kun je ook zeggen dat de andere, dan, dan, ja, daar moet je dan misschien toch niks van aan. Misschien moet er een figuur als Luc mee, die gewoon klaar is met zijn opleiding en die gewoon zegt: van: ga er naartoe. Maar goed, daar, ik weet niet hoe die rechtszaal binnengekomen is, maar bij Neel zelf, dan kom je niet eens in de buurt als je niet de juiste accreditatie hebt. Dus, ja. En al die mensen die, uh, die nu meegaan, de journalisten... die lopen al jaren mee. en Die kennen Kees Jansma van vorige toernooien. En iedereen ons kent ons. Dus het is gewoon één wereldje dat elkaar in stand houdt. En misschien moeten wel jongens als jij mee... die gewoon de knuppel in het gooien. Ja. ja, Gelukkig hebben we wel uh, iemand binnengekregen op uh, Wimbledon... Mark Bros. <laughs> Robin Haas, hoe gaat ja, het? Ja. Ja. Maar voor de ben lang ben nog was op Roland Garosse al bijna een accreditatie kwijt. Ja. Nou, gelukkig heb ik hem hier nog wel. Ah, ja, 4-3 nou, ja, uh, Wat zeg ja? je? Wat die gooi je met die aardbeien. <laughs> nee, 4-3 ja. uh, staat hier achter, uh, Haase. hij achter. Robin Haas heeft net zijn service game uh, makkelijk gewonnen. Uh, ja, Del Potro gaat serveren. Ik kan er dus 5-3 van maken. Dat betekent dus dat Robin Haase nog altijd een, een, een, een breek achter staat. Ja, het is eigenlijk een beetje, dat klinkt misschien raar, maar ja, wachten. Op het onvermijdelijke, zo voel ik het een beetje. Ik, ik heb het net ook al gezegd. Ja, ik denk niet meer. Uh, zeker niet gezien het spel van Del Potro, de ervaring en de klasse van deze top 10 speler. Ja, dat, hij dit, dat hij dit nog weg gaat geven. Dus gewoon nog twee keer zijn service game houden. Ja, en dan heeft uh, de Argentijn deze partij He? in de tas. Partij waar hij toch op terug zal kijken. Met, ja, Is toch wel. Ik denk de dat hij de wel, wel, wel, wel, wel bewondering en de respect de zal de hebben de voor, de uh, de voor de Robin Hazel. Ja. Uh, ze kennen elkaar goed, deze twee jongens. Ze komen uit dezelfde lichting. Robin heeft dat wel eens verteld. Del Potro ook en Marien zegt We zaten in zo'n groepje van jongens die dan tegen de ATP-toernooien aanhikten. We speelden challengers samen. Ja, en dan verloor die weer een keer in de eerste ronde. Zocht ook een beetje troost bij elkaar. Nou, zo zijn ze samen het profcircuit ingerold. Del Potro is daarna sneller doorgestegen dan Robin Haas. is ook een stukje jonger dan de Nederlander. Heeft allemaal ermee te maken dat je in Nederland altijd geacht wordt. Maar je school af te maken, nou dat, dat soort dingen hoeft in Argentinië allemaal niet. Daar kan je gewoon meteen gaan tennissen als je dat wil. Maar goed, ze zijn dus goede vrienden van elkaar. En ze we kennen elkaar heel goed, hebben respect voor elkaar. Maar het is wat ik zeg, Del Potro die deze partij waarschijnlijk naar zich toe gaat trekken. Hij leidt met 30-15 in zijn eigen service game. Twee punten dus nog voor 5-3. En dan heeft hij nog één game nodig om deze partij naar zich toe te trekken. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de Greks. Ja, iedere avond hoor je uh, over-de-grens verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond aandacht voor Turkije en Brazilië. Ja, uh, Birgit Ingenhuis woont in Turkije. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, de spanningen tussen Syrië en Turkije lopen op. Hè. Sinds Syrië-vrijdag een uh, Turks gevechtsvliegtuig neerschoot. NAVO heeft de actie van Syrië scherp veroordeeld... en uh, Turkije heeft het leger in volgende staat van paraatheid gebracht. Hoe wordt er bij jou thuis over gepraat? Um, ja, ze zijn uh, ja, heel verschillend eigenlijk. Want voor Nederlanders hebben iets van als je oorlog maar niet uh, naar ons komt of zo, van uh, die offeren zich niet op. Maar bijvoorbeeld bij mijn vriend met wie KOZ heeft ja, samen, samen, die zegt zoiets van, uh, nou uh, als de oorlog komt, dan stuur ik jou naar Nederland en dan. Uh, Oké, okay, hij is piloot, nu ga ik wel cargo vliegen. Ja. Weet je dat ik al uh, supplies uh, aanvliegen en zo. En meteen uh, offert u zichzelf op voor het land. En dat is dat niet een uh, algemene tendens Ja, ja, en dat is niet uh, grootspraak groot sprake of een geintje, maar dat is uh, ook wel, dat meent uh, hij wel serieus. Nou, ik neem hem met een kilo zout natuurlijk. Want uh, ik zeg meteen, je moeder dat dan, weet je. <laughs> dat soort dingen. Maar uh, ik bedoel, zijn broer is, is officier in het leger. Ja, ik bedoel, er was meteen, uh, ja, meteen werk van gemaakt, dat wel. Ja, Tot, dus uh, en, dus ja. er wordt wel echt rekening mee gehouden dat het meer wordt dan dan alleen dit incident? Ja, nou ja, mensen zouden er niet... Uh, wij zijn heel afwijzend uh, tegen op, ten opzichte van oorlog. Maar hier is het, uh, wordt oorlog nog steeds niet als een teken van het of zo gezien. Hier wordt het echt gezien zo van... Nou, we moeten ons uh, laten zien dat we niet meer ons laten zollen. Dus, dus uh, retaliate, is dus echt het... Het, het, het vergelden, mm -hmm. oog om oog, tand om tand, dat leeft hier nog heel erg. En veel, veel meer dan in Nederland. Ja. Dan kom ik er niet aan om toch even over het voetbal te beginnen met je. De, de, <laughs> de Turken doen niet mee met het EK. Hè. Nee, jammer. Uh, ja, goed. Hiddink. Ja, ja, ja, goed. Ja. Hij uh, was een goede coach, hè? misschien lag het wel aan het team. Ja. Uh, volgen, ze, uh, volgen de Turken het EK wel, ook al zijn ze ja. er zelf niet bij? Ja, ze zijn erg fanatieke voetballers. En voetbalkijkers uh, en voetbalcriticizers en, voetbal, uh, en uh, nee, alles wat met voetbal is, is, is geloven, en, uh, is echt, ja, dat, volgen, dat volgen ze op de voet, hm. absoluut. En, en is er dan één land uh, dat ze dan uh, als favoriet zien voor het EK ja, of dat ze hebben gesteund? Ja, de voetbal van een halve Turk bij, uh, bij uh, Duitsland, Eusin, uh, ja. met Soet Eusin. En uh, ja, die heeft een oma, hij is Dondeldak, die is derde generatie Turks, dus ja. hij is Turks. Dat weet je toch? wel. En dus ja. staat het hele land als één uh, man achter hem, ja. ja. Okay. Zijn op het Duitsland. Ja, oké, okay. dankjewel Birgit. Graag ja, gedaan. Overigens hebben uh, Joep en Marcel volgens mij in privé privéjet met Hilling gevlogen. Ja, die verhalen willen we zo meteen ook nog even horen natuurlijk. We gaan naar Brazilië, Alex Heijmans, goedenavond. Goedenavond. Ja, er wordt daar volop gebouwd aan de stadions voor het WK van 2014... Ja, dat, ik uh, dat wil zeggen, ja. Hoeveel zijn het er in totaal? Uh, nou, er, er wordt hier uh, straks in, uh, in 2014 wordt in 12 verschillende steden uh, uh, wordt er gevoetbald. En in een groot deel van die steden, daar, daar wordt op het moment uh, een nieuw stadion gebouwd. Uh. De belangrijkste stadions, zoals bijvoorbeeld het, uh, het nieuwe stadion van Corinthians in Sao Paulo. En uh, ook het Maracanã, uh, waar in Rio de Janeiro waar waarschijnlijk de finale gespeeld gaat worden. Natuurlijk ligt dat behoorlijk op schema. Oh. Uh, er is alleen in Rio de Janeiro uh, behoorlijk wat hij zou op het moment vanwege corruptie, die uh, vermeende corruptie bij de bouw van dat stadion daar. De, de herbouw eigenlijk, want het oude stadion hebben ze tegen de grond gegooid en dan komt er nieuw. Hetzelfde datzelfde is gebeurd hier in, in Salvador, de stad waar ik woon. Daar is het oude stadion um, plat gegooid. En uh, het nieuwe staat er eigenlijk bijna al. Uh, deze week gaat uh, de overkapping erop. Ja, maar ze zijn, nog, ze zijn met, lang niet met alle stadions uh, op schema, kan ik me zo voorstellen. Blijven uh, Brazilianen? Nee, er is er zelfs eentje bij in, uh, in de noordoostelijke stad Nataal... waarvan de vraag heel erg is of hij uh, überhaupt afkomt. Want uh, met de bouw is nog niet begonnen. Oh, <laughs> en uh, hoeveel wedstrijden staan er gepland in dat stadion? Ik geloof vier. Och, oh. nou dat weer. In de voorronde. Ja. Dus ik ga uh, ik... even... even Stadions waar, waar heel erg een vraagteken boven hangt of het uh, überhaupt nog nut heeft na het, uh, het WK van 2014. Want in Natal zijn verder geen grote voetbalteams. Hetzelfde geldt voor uh, de stadions die ze willen bouwen in, in Manaus, dus midden in het Amazone, uh, regenwoud, zeg maar. Uh, in de hoofdstad Brazilia en in, uh, ja, in de westelijke stad Cuiabá. ...waar ja, al die steden hebben geen grote teams. Dus uh, hm. ja, het nut, aan het nut van, uh, van die grote voetbaltempels wordt getwijfeld. Ja, maar goed, een Braziliaan uh, eet en drinkt uh, voetbal, geloof ik, iedere dag. Kan je tot slot uh, in een paar zinnen proberen uit te leggen... Wat, ...waarom de Brazilianen zo gefascineerd zijn van het spelletje? Ja, het is iets wat, uh, wat, wat de meeste Brazilianen... ...want er zijn Brazilianen die niet van voetbal houden... ...maar de meesten krijgen het uh, ja, van, kind, van, van kind af mee... Je ziet ze hier op straat, op het pleintje, hier eh, voor de plek waar ik woon, eh, voetballen. Ze, het, het is iets gewoon wat, je, eh, wat voor iedereen ook toegankelijk is. Het is een heel democratische sport. Eh, ja, je hebt eigenlijk alleen maar een, een, een, een, een bal voor nodig. Niet eens een shirtje, want de meesten voetballen gewoon alleen maar in een ja, in, in, in, uh, post -short. Goed, we laten het hierbij. Dankjewel, tot zover Brazilië.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 Autoriteit diergeneesmiddelen vindt dat een kwart van de veehouders onmiddellijk het gebruik van antibiotica moet verminderen. Ze gebruiken soms wel 15 keer zoveel als gemiddeld. Als een boer niet meewerkt, kan de autoriteit regelen dat zijn producten niet meer worden afgenomen. Een speciaal bankenteam onderzoekt de mogelijke bankfraude in Nederland. Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat cybercriminelen hebben geprobeerd geld van zakelijke rekeningen te stelen. Ze zouden tussen de 60 miljoen en 2 miljard euro hebben willen wegsluizen van zeker 60 banken, waaronder twee Nederlandse. Men is de opstel te zeggen dat het bankenteam vandaag meteen aan de slag is gegaan. Ja, rond de drie grote steden verdwenen volgende week definitief 380 kilometer zones. Maximum snelheid gaat omhoog naar 100 km per uur. Volgens minister Schulz van Hagen blijkt uit onderzoek dat de effecten van de snelheidsverhoging wat betreft luchtvervuiling en geluidsoverlast te verwaarlozen zijn. Dat is een hoofdpunt uit het nieuws. Dit is de Radio1 Sportzomer. Uh, met onze gasten uh, Marcel Reuser, Joep Schreuder en Luc Mulder, natuurlijk. Vragen aan hen en aan ons kunt u mailen naar sportzomer.radio1.nl. Er is ruzie bij de P.V.V. in Almere. En Wimbledon, Mark Brasser. 5-4 in het voordeel van Juan Martín del Potro. De Argentijne heeft nog altijd die ene break voorsprong. En gaat dus zometeen serveren voor een plaats in de tweede ronde. Plaats bij de beste 64 tennissers hier op Wimbledon. Andy Murray die hoort daar al bij. Die heeft net gespeeld op het centercourt. Een mooie partij tegen Nicolai Davidenko. We hebben gisteren Federer gezien. We hebben Djokovic gezien vandaag. Nadal die het een setje moeilijk had met Thomas Bellucci. Ja dan is de vraag wat doet die andere speler van de grote vierde laatste. Andy Murray op het centercourt laatste wedstrijd. Prachtige partij tegen Dav Videnco, oh, speler van naam. Nou, Andy Murray deed het goed door 6-1, 6-1 en 6-4 in het voordeel van de Britten. Die moet nog maar eens gezegd, de eerste Brit hier moet gaan worden. Na Fred Perry in 1936. Die Wimbledon weer eens gaat winnen. De druk is weer enorm op de schouders van Andy Murray. Goed, game wissel nog altijd in die andere partij. Die partij van Juan Martín del Potro. Die nu opstaat van het bankje. Zijn handdoek meeneemt. Nog even zijn gezicht afveegt. Ze gaat concentreren voor misschien wel de laatste game in deze partij. De service game van de Argentijn bij een stand van 5-4... In de vierde set in het voordeel van Del Potro. De commissievergaderingen van de Almeerse gemeenteraad... zullen worden geleid door externe voorzitters. Dat is althans het voorstel van de raadsgivier. Omdat de partijen niet meer met elkaar overweg kunnen... moet er 30.000 euro worden uitgegeven aan ingehuurde voorzitters... van buiten de raad. We praten erover met Marco Penninghoff, eindredacteur van Omroep Flevoland. Goedenavond. Goedenavond. Het is Voor het eerst dat er zoiets zou gebeuren. Wat is er aan de hand in Almere? Ja, ruzie en uh, rumble in the jungle zouden ze op sport zeggen. Gedonder in de polder. Um, uh, ja, de politieke partijen uh, uh, hebben mond met elkaar in uh, Almere. Ze gunnen elkaar weinig. Er is uh, veel spanning. Uh, de onderlinge sfeer is niet goed. En het draait eigenlijk om uh, twee hoofdrolspelers: De PVV, een van de grootste fracties in de Almere gemeenteraad. En de Partij van de Arbeid. Ja, twee opponenten die elkaar niks gunnen. Ja, en ze komen er dus niet uit met wie er voorzitter mag zijn wanneer? Ja, het is een ruzietje dat uh, teruggaat naar, uh, naar 2010 uh, toen de PVV in de Almeerse gemeenteraad uh, kwam als grootste partij. En dan mag je de voorzitter leven van het presidium, dat is het uh, dagelijkse bestuur van de gemeenteraad. Alleen de PVV had nul ervaring. En toen hebben ze afgesproken, nou laten we het twee jaar GroenLinks doen en dan hebben wij voldoende ervaring als PVV en dan nemen wij het over. Mm -hmm. En toen dat moment kwam, vorig jaar in 2011... zeiden andere partijen... nee, jij mag het niet overnemen... want jij houdt je niet aan de interne regels PVV. Nou, daar is de PVV zo boos over geworden... dat ze zeiden van nou, wij geen voorzitter voor het presidium. Wij helemaal geen voorzitters voor geen enkele vergadering meer. Oh, en uh, dus, dus nu worden er van buiten worden de mensen ingehuurd voor... Uh, ja, hier staat 30.000 euro per jaar... omdat ze het niet eens kunnen worden over een gewone voorzitter. Ja, die... die, die, die Vergaderingetjes, eh, commissievergaderingen, eh, die worden door raadsleden voorgezeten. omdat de PVV eh, geen eh, voorzitters levert. Of op dit moment levert ze wel weer één voorzitter. Maar eh, omdat ze weinig voorzitters leveren, moeten de andere partijen meer voorzitters leveren. Die moeten dus harder werken. Dat hebben ze niet voor de PVV over, of niet voor de democratie, of niet voor de politiek. In ieder geval vinden ze dat de PVV even hard moet werken als de Partij van de Arbeid en de VVD. Dus nu trekt de Partij van de Arbeid weer hun voorzitters terug en de VVD... Dat is de ruzie. De oplossing is dan, nou ja, dan alleen maar mensen van buitenaf. Nou, die kosten 100 euro per uur. Hm. 300 uur vergaderen is 30.000 euro op jaarbasis. jongen, is er, is er nog iets anders waardoor die uh, verhoudingen zo verslechterd zijn in Almere? Ja, ja. de partijen staan, staan, staan haaks op elkaar. Ze gunnen elkaar ook weinig, hoor. De, de, de sfeer in de Almere gemeenteraad, ook binnen de coalitie, is eigenlijk... Uh, Heel, heel raar. Het is een beetje een verstandsvuurlijke. Ik kan je een voorbeeld geven, dan snap je het. Misschien afgelopen week waren er uh, de vergaderingen over de financiën. En er worden er altijd moties ingediend. Hè. Kleine wijzigingen op de begroting, zodat iedere partij nou ja, zijn cadeautje voor de kiezers kan binnenhalen. Dertig van die moties zijn er ingediend. Geen één heeft het gehaald. Zelfs binnen de coalitie steunen ze elkaars motie niet voor nou, het gelukje voor de eigen achterban. Hmm, dus... Ja. Ja. Stedig in Almere. Ja, uh, wel uh, leuk natuurlijk voor uh, Obel voor Flevoland. Want er is altijd wat te doen blijkbaar in de gemeenteraad bij jullie. Um, maar het, uh, er ligt nu dus dat voorstel voor externe voorzitters. Wanneer, wanneer uh, wordt er over gestemd? Uh, er wordt komende donderdag over vergaderd... Um, wat daar de uitverkomst van is, dat weten we niet. De eerste berichten cijpelen nu al wel binnen dat, uh, doordat de media erop is gedoken... en uh, iedereen er eigenlijk een beetje uh, schande van spreekt. Want dat is ook de reden waarom het uh, nieuws is, laten we wel eerlijk zijn zijn er alweer partijen die zeggen, ja, we moeten toch maar tot een compromis komen. Nou, welk compromis dat gaat worden, dat horen we donderdag. Oké, okay, dankjewel Marco Penninghoff van Omroep Flevoland. We gaan naar Mark Brasser, op Wimmel en Robin Hazen. Kan uh, hij nog Robin terugkomen? En, nou, Robin Hazen leeft nog. Hij heeft uh, teruggebroken. Ja, wat ik niet meer verwacht had, dat is uh, toch gebeurd in de service game van Del Potro. Het werd 15 gelijk en toen kwam er een fenomenale return van uh, Robin Hazen. Onder het motto misschien wel een beetje no guts, no glory. Hij ging er vol voor. Het werd 15-30. Nog een keer een goed Goede return van de Nederlander. 15.40. En hij brak hem zomaar. En dus is het 5-5. 2 uur en 42 minuten zijn we inmiddels bezig. aan deze partij. Het is 5-5 in de vierde set. Robin Hase en Hij heeft opeens weer alle kans. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder. Langs de takken van de bom. plus de wind zien slaffen liet. Over verbijgen. Over wat er komt, giet ik stalen na te lusten, zonder weemoed, zonder spiet. Want wat best is, dat is best, en wat er komt, dat weet niet. Alles kan ja, alles kan ja, alles kan. Of het ook gebeurde, giet dat lichter. Maar hij niet aanleggen en mitten, een dan die die je nooit raak. Natuurlijk kunnen we nog zitten en is het jundag even niet. Maar wat best is, dat is best. En wat er komt, dat weet hij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 Ja, Daniel, da Daniel, Loos, ja, het, alles kan. Ja. kan het ook heerlijk. nog voor, um, voor Robin Haase, Mark Brasser. Ja, Haase deelde net een tik uit. Hij kwam terug naar 5-5. Maar toen daaroverheen kwam de mokerslag van Juan Martín Del Potro. De Argentijn brak meteen terug. Een matige service game van Haase. in zoverre. Zijn eerste service liep niet echt lekker. 15-30 speelde serve en volley. Hij kreeg de return bovenop zijn voeten, 15-40. En daarna ging hij de rally aan met Del Potro en die rally verloor hij. Hij kwam zo goed terug, nog aan het einde van deze vierde set. En het is nu Juan Martín Del Potro die bij een stand van 6-5 opnieuw gaat serveren voor een plaats in de tweede ronde. Good. Nou, we houden het in de gaten. Wie weet uh, wordt het een keer net wel voor Robin Haase. Jube Schreuder. Net terug dus uit uh, Oekraïne. Uh, jouw reportages in, uh, in Studio Sport en ook in, uh, in de sportzomer. Die, die, die zijn voor veel mensen. Of je houdt van je, of je houdt niet van je. Ervaar je dat zelf ook? <laughs> ja, ben ik ben grijze muis geloof ik. Nee, ze zijn me moedig al vroeger. Dus, uh, nee, ja. Je hebt een bepaalde ja, stijl, daar ik, wijk ik doe... je niet van af. Maar soms kan dat mensen enorm irriteren. Is dat zo? Ja, dat is zo. En, en waar irriteert zich dan aan? Aan je stijl, aan je houding. Dag trainer, handje. Uh -huh. nou, trainers is we weinig gesproken in de Oekraïne. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik wel heb wel het gelijk over, geloven, over je die... hele oeuvre, ja, ja, ja. Nee, De enige waar ik bij de NOS, als ik al alles heb over, over, de, over de onderwerpen... dan is dat je, dat je niet uit de bocht moet vliegen. Dat is iets waar ik wel probeer rekening mee te houden. Maar wanneer vlieg je uit de bocht dan? Nou, dat is, dat is inderdaad toch wel balanceren. Zelfs met Cristiano Ronaldo bij een persconferentie, dat het niet flauw gaat worden. Maar ik ben wel iemand die vindt. je moet wel de randen opzoeken. Dus, dus daar, daar, daar denk je wel aan en nou, ook in montage. Ja, maar dan moet je dus een keer over die rand zijn gegaan, anders weet je niet waar die rand is. Ja, dat is zo. Dus ik ben je misschien ben je wel een keer gaan? over de rand gegaan. Nou, dat is vroeger toch? Is dat zo, Marcel? Ja, toen volgens dus bij de slagboom, bij Ajax, nee, nee, bij, ja. bij, bij uh, ja, het gang maar... op de parkeerplaats of zo? Boze perschefs, dat soort dingen? Ja. Verkeerd muziekje? Nou, maar ik kan, me niet, ik kan me daar niet van de laatste jaren in. Ik vind juist dat, dat Joep een eigen stijl heeft die ik herken. Ja. En daar kun je inderdaad voor of tegen zijn. Maar ik bedoel, hij is slim genoeg om te zien... dat er één grote berg clichés te, ligt te wachten. En hij uh -huh. prikt het juist door, waardoor, die, waardoor ja. dat anders uitkomt. Dat vind ik ja, mag, ik, mag ik er één uithalen? We hebben al een klein ja. beetje iets van weggegeven de kracht van jou zit, hem vaak, dat er vaak gewoon dingen gebeuren die niet in scène zijn gezet. Nee, Neem nou bijvoorbeeld dat, dat die taxichauffeur nee, ja. in, uh, in Oekraïne. Ik, heb, ik moet zeggen, ik heb het, wij zijn hier natuurlijk aan het werk, dus we hebben, niet, uh, we hebben ze niet allemaal gezien. En ik heb hem alleen kunnen zien zonder geluid. En dat vond ik al zo boeiend. Kun jij even vertellen ja, wat het, ja, wat het, verhaal zegt, daar het is, achter is? Het is niet in scène gezet, maar toch is het wel zo dat, dat bijvoorbeeld <laughs> bij het kiezen van een hotel, ja, dat, dat, of bij de hele reis in Oekraïne, we hebben 16 vluchten gehad, in 20 dagen, uh, we zitten niet op de geëikte plekken. Dus je komt wel vaker in situaties die een beetje anders zijn. We zitten niet op de eerste rij van een persconferentie, maar achteraan bij die pipo van de Oekraïense lokale televisie. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dus dat ja. soort zaken, daar, daar let ik wel op. Maar vertel eens over dat verhaal dan van het uh, bloemenjurkje en die taxichauffeur. verhaal. <lacht> We gaan eerst even snel nog kijken bij Robin Haase tegen Martin, Juan Martin Del Potro. Drie matchpoints voor de Argentijnen. Het is 40-0 bij een stand van 6-5 in de vierde set. Terwijl Juan Martín del Potro aanlegt om te serveren. Geweldige service. De eerste service. Oeh, net achter de lijn wordt uitgegeven. Ja, Robin Haase, nogmaals gezegd... hij kwam zo goed terug in deze vierde set. Het leek een verloren strijd. Hij kwam een break achter. Kwam terug. En uh, kwam terug naar 5-5. Maar werd toen meteen weer gebroken. Hij mist nu zijn voor. En, en dat betekent dat Juan Martín del Potro... het eerste matchpoint benut. Robin Haase kan zichzelf weinig verwijten. Hij heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Kun je ook wel zien aan de opluchting op het gezicht van Juan Martín del Potro. Hij blaast eventjes. Ja, het was een zware wedstrijd ook voor hem. Hij heeft zich vier sets lang vol moeten concentreren. Want hij wist ook van ja, als ik de teugels iets laat vieren... dan gaat Robin Haase er vandoor. Goed gespeeld van de Nederlander. Helaas de, krijgen de overwinningen van Arans Karus en Kiki Bertens... Ja, in het mannentoernooi geen vervolg. We liggen eruit bij de mannen. Maar Robin Haase kan Wimbledon dit jaar met opgeheven hoofd verlaten. Hij heeft een... Geweldig gevecht van gemaakt, maar we moeten gewoon constateren dat Juan Martin Del Potro net ietsje beter was. Ja. En over twee weken is hij weer in Londen. En over twee weken inderdaad, uh, ja, de spelers zijn ze er ook allemaal weer. Ja. Ja. Over twee, twee weken. Nou, twee twee weken? Nee, ja, dat blij, is volgens mij over vier. Nee, weken veel langer. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan, dan kan hij beter niet voor over twee weken een ticket. Ja, dat <laughs> is je te vroeg. Hey Joep, even, nog, nog, nog even over jouw stijl. Hè? Nee, en, nee uh, dat, uh, bloemen, ik wil nu dat verhaal van dat bloemen... Nee, nee, nee. is er een moment geweest waarop jij dacht van... nu ga ik het anders doen dan alle anderen. Nee. Nu, nu, nu, nu stap ik af van de obligate nee. gesprekjes en uh, ik vind mijn eigen weg. Of heb je altijd op die ja. manier onderwerpen gemaakt. Ja, ik kom toch even op mijn vader en moeder terug... die op mijn veertiende <laughs> eh, dachten van dat ik een moeilijke puber was... en dat ik het deed om te onderscheiden of zo, weet je wel. Dat je, dat je, dat je anders wil zijn dan, dan de rest of zo, weet je wel. Om jezelf te profileren. Maar ja, ja dat, dat heb je toch wel eens, dat het een beetje in je zit. Dat je... Bovendien vind ik snel al dingen saai, weet je wel. Mm -hmm. En ik zat net even te denken, bijvoorbeeld, ik ben veel in de Le Vof geweest. Er staat dan een idioot stadion in een buitenwijk. Mensen hebben mij nog geen geld... En dan, dan wil ik dan wel laten zien dat het belachelijk is dat daar gewoon een stadion staat. Wat, wat door Carpathie Lviv, de club, daar niet wordt betaald. Of niet, de huur niet kan worden betaald. Dus, dus dan wil ik dat ook, weet je wel... Dan, we kunnen het ook laten liggen. We kunnen ook een geëikt iets maken of zo. Maar dan wil ik daar wel iets mee doen. Mm -mm. Ja, dat is iets van altijd, zeg dat is maar. Natuurlijk ook een land waar dat soort onderwerpen... Ja. net iets meer voor de hand ja, is. Ja, dat klopt. De, helemaal, ja. Ja. De, de absurditeiten. Zoals dus inderdaad dat cocktail. Het was hartstikke druk. Het was 35 graden Eindelijk. in Garkov. En uh, ja, worden opgehaald door vertaalster Dina. En uh, die stond bij het hotel. En het was hartstikke zo zo'n cocktail. En ze kwam inderdaad met de lade aan. En, en dan heb ik wel een cameraman die heel goed meteen in de gaten heeft van... hier zit wat in of zo. En uh, draai maar, draai maar. En dan krijg je inderdaad een filmpje van, van drie minuten waaruit... maar wat gebeurde er in het kort? Nou, ze komt met een lade aan, maar hij, hij, doet het, hij doet het niet. Dus ze pakt een flesje water waar, waar wij uit drinken zo'n bronwater en begint daar de koel, hoe noem je dat, koelvloeistof... Mee, met een doekje. Nou, dan kan ze even starten, dan lukt het weer niet. Dan staat er een Oekraïense taxichauffeur uit te lachen. Dan gebeurt dat zes keer ook op de drukste straat van Garkov. <lacht> nou, wij draaien natuurlijk. Dan zegt ze in dat gebroken Engels... want dat kunnen ze zo goed. I think it's not my day today, weet je wel. <lacht> ja, en toen nog achter, die achterbak... Heb ik per ongeluk, hebben we per ongeluk gesloopt, ja, omdat, omdat er iets tussen zat. En dan, uh, ja, met de lacht een lag er achterin ja. die Nee, de statief lag in o, de achter. actief. No, whatever. Er lag iets achterin in de ja. achterbak. Ja. En die gaat dan niet open. Nee. He, maar er is dan ook weer een oplossing voor. Ja, want die, die mevrouw had... Uh, nou, ze probeert eerst met een mesje, maar dat ging niet. Ze ging ze naar een ander en vroeg ze een schroefdraaier. Ja. En dan zat ze in te poken, zeg maar. Het ja, hele slot wordt eraf gesloten. slot wordt er ja. Ze was er ook best wel verdrietig over. Hoor. Ja, maar dat overkomt jou dan weer. Ja, ik, ik, vind, ik denk zeggen, anderen ja, ervan dat het bij hun niet gebeurt. Nee, maar dat, dat, uh, je kunt toeval een beetje opzoeken misschien, toch? Ja. Dat is misschien iets, want ik ga ook naar de Tour. Wat we in de Tour ook met een met nieuw oog een beetje kijken. Niet naar de nummer één of zo, weet je wel. Maar ja. toch een beetje het verhaal zoeken van die wielrenner straks. Of die voetballer. Of die grensovergang, als ik dat nog even mag vertellen. Want we hebben ook uh, die, die rit gereden van Krakau, van Polen, naar Oekraïne. Ja, dat doen we ook bewust. En dan zie je wat voor absurditeiten je daar meemaakt en dat je moet betalen... Om sneller doorgelaten te worden, bijvoorbeeld. Echt? Dus je zoekt, ja. Hoeveel moet je betalen? Nou, dat, dat, uh, dat, dat zijn. En dan word je. Ik wil er een beetje overheen te praten. Maar het is dus ongelooflijk dat in zo'n land. dat dat nog kan. We hebben zes uur gewacht. We hebben twaalf uur gedaan. over een rit van 250 kilometer. Ja, maar zeg nou maar even hoeveel je hebt betaald. Ja, nou, twintig euro. Twintig euro? Ja. Kan je dat wel declareren? Nou ja, daar, ja, daar gaat het <lacht> nog niet eens om. Maar het gaat er nee, wel om dat die vrachtwagenchauffeurs. Ja. die staan er soms anderhalve dag hè? En die, die zeggen zonder dat de kamer in de buurt is... en dan lachen ze je eigenlijk uit dat je daar een reportage over maakt. En dan zeggen ze, ja, we hebben allemaal van die mapjes, zijn mapjes in onze grote map. Want er zitten echt mensen, zoals vroeger die films... zo te tikken op een typemachine en maar wachten... totdat je het zo beu bent dat je dan maar wat gaat betalen. Ja, want voor zes uur en dan door moet je 20 euro betalen... als je dan nou gelijk door wil. Zijn er dan tarieven of zo? Nou, uh... Dat is dus niet afgesproken, maar dat is inderdaad... Uh, de manier, het systematiek die wordt gebruikt. Ja, dus dus daar, nou, ja. nou, nou is het op dat vlak uh, een, een vreemd land. Hè? Uh, mm -hmm. Maar het, het is ook politiek een, een, ja. uh, een land waar, waar, onder, waar er is, er er is onderdrukking. Er worden politieke tegenstanders worden, worden aan de kant gezet. Ja. Heb jij er iets van gemerkt of heb je iets ja. van protesten daartegen? Ja. In Kiev zagen we dan die mensen, wat betreft Timoshenko. maar ook uh, de TV... premier die nu vastzit. Precies, en, en ook uh, een tv-station wat, uh, wat niet meer mag uitzenden, alleen nog via internet, omdat men kritisch is geweest over, over bepaalde onderwerpen over Timoshenko. of over zwerfhonden, of over de prostitutie, wat, wat toch een groot uh, probleem Zochten ze jou dan op? Uh, nee. Nee. Dat toch niet? Nee, en dat, dat, ik zit er wel een beetje mee. In die zin dat er ook veel kritiek is. We hebben de NOS laten ook Victoria Kroblenko zien. En het mooie leven in Oekraïne. En uh, zonder dat ik van haar direct wat heb gehoord. hoor je ook van: uh, je moet niet altijd het negatieve laten zien. Net zoals in Zuid-Afrika destijds, de ja. onveiligheid. Ja. Maar ja, je kunt ook niet uh, ontkennen wat je tegenkomt. Hè. Of het nou bij een grensovergang is. of de ongelooflijk onbeschofte taxchauffeurs. die alles proberen om je een oor aan te naaien. Dus, dus ja, je moet het toch wel brengen. Ja. Ja. Of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou Apar ja. Apart land. Ja, ja nou, waar, Waarom ik dat vraag... Wij, wij hadden hier uh, Geert-Jan Knoops, uh, ja? advocaat. Die hebben we hier al twee keer gehad. En die, die vindt eigenlijk dat je grote toernooien niet in zulke landen moet houden. Die zegt, nou, nee, dan moet je eigenlijk als sporter, als, als internationale organisatie... FIFA-Uweven moet je niet mee te maken hebben. Nou, ik wil weten wat Marcel daarvan vindt. Want ik vraag me ook af, ja. in WK Zuid-Afrika bijvoorbeeld, hè? dat was toch ook voor... Ja, maar volgens mij is de FIFA zelf de grootste corrupte bende die er is. Dus ja, daar hoef je verder niks eh, van te verwachten. Nou, nou, wat, wat Knoop zegt, die zegt, er moet een commissie komen. Die moet voordat zo'n evenement wordt toegewezen aan een land dat kandidaat is. Ja. Moet die commissie eerst naar dat land toe, moet onderzoeken of het land geschikt is. En als het land geschikt is, advies aan de, ja, organiseren je, het organiseren de en aan ja of nee. Wanneer ben je geschikt? Er, er ligt wel daar een nieuwe weg in Garkov, in Donetsk. Ja. Dat is er wel. Maar geen van de komende toernooien zal dan doorgaan kunnen vinden, denk ik. Nee, ook, dat ook al niet. En welke, welke maatstaf neem je dan? Ik bedoel, voor mij waren we ooit de Verenigde Naties begonnen, toch? Toen het helemaal mis was gegaan. Ja, maar dat is dit... daar een, eigenlijk eenzelfde club, wat je nu zegt? Ja, maar die ja. maatstaf, dat zijn dat bedoel, wat voor maatstaf je eraan legt, dat is uh, in feite detail voor later. Ik bedoel, als je het idee uh, aan zich dat je vooraf eerst kijkt of een land geschikt is die dat wel zitten? Ik denk dat er ook wel... het zit van ontwikkelingswerk in. Hoor. Dat, ja, dat is de andere kant van waar we het hebben over UEFA FIFA. Maar er zit wel degelijk ook... Men, ik geloof best in de goede intenties, ja, pas op van de UEFA, dat mm. men een land mm. wil laten horen hè, dat Njepro-Petrovsk ook een uh, vliegveld krijgt. Mm. Alleen ja. Herman, ze hebben hem niet gebruikt. Nee. Wij zijn 16 keer <laughs> gevlogen, we hebben 15 keer op het oude terminal geland. Dat zijn zulke rare... Maar dat, maar dat ze daar proberen, een land, hè, in infrastructurele manier, toch... om. om Omhoog uh, te sturen. Ja, dat, dat is toch niet zo verkeerd. Ja, en Dat je op vakantie kunt daar naartoe. Ik weet niet wie het gaat doen. Maar je kunt Ach, ja, ik ga doe... je terug. Uh, nee, op, nee nooit op vakantie. Nee, ik vind het verschrikkelijk land. Ja, maar volgens mij <laughs> ja. als je de taal niet spreekt is, nee, dan, is, is het dan niet. dat is Ja, maar dat is het niet. Het is gewoon onbeschoft. Ja, zijn en, gewoon... Er zijn gewoon ontzettend veel onbeschofte mensen die. Want als, als wij aankomen met de trein. En dan heb je een camera. Ja, dan willen ze je naaien. Dus dan vragen ze, vragen ze echt 500 van die Oekraïense. En dan zeg je nee. En dan lachen ze je uit. En dan moet je weer een kwartier waard. Ik snap het spel van onderhandelen wel. En ik weet ook wel, want bijvoorbeeld Jeroen Gruter heeft het heel erg naar zijn zin op dit moment in Kiev. De commentator, ja. De commentator. En het is ook hartstikke leuk in Kiev. Maar er lopen heel veel onbeschofte mensen rond. Oh, denk je jou je van? Een beetje oude lullemuziek. Ja. Goed ja. en de klik is gemaakt. Nee, hij is wel leuk. Ja, ja dat ik ook al. Ja. Hey Joep, uh, we, we, we, we hadden ja. nog even, uh, even aan na napraten over ja. Oekraïne. En, um, het, is ook, het is natuurlijk ook een land dat heel weinig met, met toeristen te maken heeft gehad. Ze moeten wennen. Ze moeten wennen, dat is ook zo. Dus als ik zeg, dat, dan blijf ik erbij dat men behoorlijk, en dat is dan best algemeen maar omschoft is. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo, dat uh, wat, wat Luc zegt, die ook hier te gast is. Nog 20 jou. seconden. Nou ja, ze zijn ook altijd zo behandeld. Dus als je zo behandelt, ja. dan doe je misschien ook zo. Dus er zitten wel wat nuances in. Maar omschot waren ze. Ja. Ja. Ja. Feiten zijn feiten. Punt. Punt. Ja, ja. Het, is, uh, het is bijna negen uh, uur. En uh, het wordt tijd voor uh, Mark Visser van de NOS. Met het nieuws. Tot zo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 voordeel bij weekamp.nl tot wel 250 euro korting op heel veel elektronica zoals tablets, airco's, digitale camera's, roomcinemas van alle topmerken. Jouw zomer is begonnen. Eerst weekamp.nl. We zijn er bij SO trots op dat we brandstoffen ontwikkelen die op moleculair niveau helpen om uw motor soepeler te laten draaien door te helpen bij het verwijderen van afzettingen in essentiële motoronderdelen.